Ik ben met de serie bezig, het Koninkrijk van God, en daar wil ik mee verder gaan. Yeshua heeft in de Evangelie meer dan 80 keer over het Koninkrijk van God, over het Koninkrijk der Hemelen, wat allebei hetzelfde betekent. En ik ben daar op allerlei aspecten van het Koninkrijk ben ik ingegaan. En het laatste was de werkwijze in het Koninkrijk, nee, wat zijn de onderdanen, kun je jezelf uitschrijven, de grenzen, paspoort, kenmerken, burgerschap. Kenmerken burgerschap. De vorige keer heb ik daar over gesproken. Ik heb daar een aantal van behandeld. Het gewaad, het gepraat, het gelaat. Met name in de referatorische gezinten. Altijd gezegd was, als je tot geloof bent gekomen, dan moet je dat zien aan het gewaad. Het gepraat moet je het horen. En aan het gelaat. Dus ook aan je gezichtsuitdrukking. Dat waren de kenmerken van de kinderen van God. Ik had er zelf een paar bij verzonnen. Of bij verzonnen. Bijbels. Ik was verder gegaan met de daad wat doe je in het koninkrijk het gebraat dus wat eet je in het koninkrijk en nou het volgende is het zaad het nageslacht in het koninkrijk daar hebben we vanmorgen natuurlijk ook over gehad met het verhaal van Jacob en hoe zit dat nou in dat koninkrijk hoe gaat dat nou met ons nageslacht en ik denk dat het wel heel erg belangrijk is er is heel veel verwarring over er wordt heel veel gezegd dat je kinderen, omdat je zelf tot geloof gekomen bent, dat je kinderen ook daar ook onderdeel van zijn. Sterker nog, er zijn heel veel kerken die dus dat uitdrukken door de doop. Dat als ze kinderen gedoopt zijn, dan worden ze opgenomen in het verbond. En dan horen ze bij het koninkrijk van God. Nou, we gaan kijken of dat klopt. Is dat bijbels? We starten in Genesis 9 vers 8. En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem. En zie... Ik maak mijn verbond met u, met uw nageslag na u, met alle levende wezens die bij u zijn, de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u, van alles wat uit de ark gegaan is tot alle dieren van de aarde toe. Dus er wordt een verbond gemaakt, niet alleen met Noach, maar met alle mensen die hij bij zich heeft. Ze waren met z'n achter, Maar dan gaat hij verder met alle levende wezens die hij bij zich heeft in de ark. Nou, dat waren er nogal wat. Dat zijn alle levende dieren die vanaf dat punt de aarde bevolkt hebben. De vogels, het vee, alle dieren. Maar dat gaat dus ook over al het ongedierte, zoals wij het noemen. Alle vliegen, luizen, noem maar op. Wat wij ongedierte noemen. Maar ja, dat zat wel op de aarde. Ja, maar daar heeft hij wel een verbod mee gemaakt. Hij heeft wel, met alle dieren. Hè? Dus, dus, dat zat er wel bij. Dus die waren toch zo belangrijk in Gods ogen dat hij daar ook een verbond mee had. Nou, nu komen we eigenlijk pas achter van hoe belangrijk dat is. Er wordt heel veel aandacht nu gegeven, bijvoorbeeld als er bijen uitsterven. Ja, hoe worden dan nog de planten bevrucht? Dat is een groot probleem. Ze hebben een aantal ziektes gehad de afgelopen jaren. Dat de bijenvolken zijn behoorlijk gekrompen, zeg maar. En dat boeren echt heel erg bang waren. Ja, maar straks, dan gaat, ja, we hebben we geen oosten meer, want onze planten worden niet meer bevrucht. Dus dat zijn allemaal dingen die behoorlijk impact hebben waar nooit eigenlijk goed bij stil is gestaan. Dus nu zijn er behoorlijk wat bewegingen gaande ook richting de Europese Unie van stop met al die bestrijdingsmiddelen. Want die zijn zo slecht dat we onszelf aan het uitroeien zijn in plaats van die beesten. God maakt er een verbond mee en hij zegt dat hij niet meer alle vlees door het water van de vloed zal worden uitgeroeid... Er zal geen vloed meer zijn om de aarde te gronden te richten. Betekent dat dat er nooit meer een overstroming zal zijn? Nou, daar zijn we nog steeds getuigen van. Hè? Er zijn verschillende overstromingen, dat gebeurt regelmatig. Tsunamische zijn dan het ergste eigenlijk wat er kan gebeuren. Waar vreselijk veel doden vallen, pas alleen nog gebeurt. En dan praat je zo over een 1500 tot 2000 doden. En dat is dan een hele kleine, klein aantal, omdat er ook... Zoals in 2004, dan praat je ineens over 120.000. Dat is gigantisch. Dus ja, er zijn nog steeds overstromingen, net zoals hier in Zeeland gebeurd is. Maar niet meer zo dat heel de aarde door het water bedekt wordt. Dat zal niet meer gebeuren, zegt hij. Hij geeft er zelfs een teken bij. Dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u. En alle levende wezen die bij u zijn, alle generaties door tot hun eeuwigheid. Nou, daar zijn we nog steeds getuigen van. Hè? Steeds als de regenboog komt in de wolken, dan weten wij dat hij dat verbond heeft gemaakt. En dat God de belofte heeft gemaakt dat hij niet meer een zondvoet zal geven. En dat we daarvoor bewaard zijn. Dus, en dat dient als teken van het verbond tussen hem en de aarde. En de aarde is dan bedoeld al het levende wat op de aarde zich bevindt. Het zal gebeuren als ik de wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat ik aan mijn verbond zal denken dat er tussen mij en tussen u is en alle levende wezens van alle vlees, het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronden te richten. Dus dat is een verbond dat Ja gemaakt heeft. Daar hebben wij geen invloed op gehad. Hij heeft dat vanuit zichzelf, heeft hij een verbond gemaakt met Noach en zijn nageslacht. En dat geldt nog steeds. Dat is nog steeds zo. Wij profiteren daarvan. Genesis 12 vers 1. Ja, wanneer u zei tegen Abraham, gaat u uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Dus dat is dan tot Abraham. Ik zal zegenen wie u zegenen, wie u vervloekt zal ik vervloeken, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus ook hier heb je een verbond waar wij bij betrokken zijn. Maar, zijdelings, bij Noach waren wij direct onderdeel. Want hij zegt dat alle nageslacht na Noach, die zal daarvan profiteren, van dat verbond. Dat gaat bij Abram niet zo. Hij maakt een verbond. Wij zijn er wel onderdeel van. Als wij het goede doen, krijgen wij het goede, doen we het foute, dan krijgen wij het foute. Dus in zoverre zijn wij er onderdeel van. Dat als wij ze zegenen, dan zullen wij ook gezegend worden. Vervloeken wij Abraham en zijn nageslacht, dan zullen wij vervloekt worden. Dus wij zijn ja, er wel onderdeel van, maar niet direct betrokken. Dat was Abraham en zijn nageslacht. Genesis 12, vers 6. Abraham trok door het land heen, tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de Eik van Moren. De Canaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen Jan en Abraham en zei: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Dus aan het nageslacht van. Abraham. Toen bouwde hij daar een altaar voor Yahweh die hem verscheen was. En Yahweh zei tegen Abraham, Genesis 13, vers 14, nadat Lot zich van hem afgescheiden had. slaat toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. Dus dat is eigenlijk ook een soort verbond wat hij sluit met Abraham en zijn nageslacht. Dus het nageslacht van Abraham. Zijn wij daar onderdeel van? Nee, daar zijn wij geen onderdeel van. Dat is het nageslacht van Abraham. Dit gaat over de landlofte. Ik probeer onderscheid te maken in verschillende verbonden. En dat we bij het ene wel betrokken zijn en bij het andere niet. En dit zijn dus verbonden die God zelf sluit. Dus het initiatief gaat van God uit en God maakt daar een afbakening van. Dus bij Noach zat iedereen erin gesloten. Heel de bevolking van de aarde tot in de eeuwigheid, dus dat geldt nog steeds. Bij Abraham wordt het beperkt tot zijn nageslacht. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Een stuk gigantisch groot. Sta op, ga dan door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. Nou, dat heeft Abraham dan ook gedaan, die heeft dat dan doorwandeld. Genesis 15 vers 3, verder zei Abram: Zie: u hebt mij geen nageslacht gegeven. En hij heeft wel die verbonden gemaakt, die beloftes gegeven, maar ik heb geen nageslacht. Dus hoe kan dat verbond ooit werkelijkheid worden als ik geen nageslacht krijg? En zegt hij, zie, iemand die in mijn huis geboren is zal mijn erfgenaam zijn. Het woord van Jahwe kwam tot hem, deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voorkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Dus God blijft bij zijn belofte. En herhaalt haalt het zelfs. Toen leidde hij hem naar buiten. Waar zijn tent. En hij kijkt naar de hemel. En telt de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem. Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Dus niet zomaar. Een klein beetje. Nee, dat zal ontelbaar zijn. Zoveel. En Abraham geloofde in Jahwe. En die rekende hem dat tot gerechtigheid. Geweldig hè. Dat vind ik wel zo'n ontzettend mooie zin. Dat er wordt wat belooft aan hem, want dat was al eerder gebeurd. Eigenlijk zegt hij van... ik heb er heel veel moeite mee, want er gebeurt maar niks. Dan krijgt hij weer die belofte... met dan het voorbeeld van de sterren erbij. En dan gelooft hij het. Hij gelooft het gewoon. En hij spreekt het ook uit. En God die rekent hem dat tot gerechtigheid. Omdat God... Ja, dat is de, degene die de harten en de nieren proeft zaten. Dus die wist ook dat Abraham het ook echt, ook echt geloofde. Dus hij zei het niet alleen... Maar hij geloofde het ook echt in zijn hart. En dat kan natuurlijk alleen maar Jahwe, en die kan dat beproeven. Genesis 15 vers 18, op die dag stoot Jawe een verbond met Abraham en zei Aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Dus dan wordt het hele land wordt eigenlijk beperkt. De Kenieten, de Kenezieten, de Katmonieten, de Hethieten, de Veresieten, de Rephaïten, de Amorieten, de Kanonieten, de Girgazieten en de Jebusieten. Dat zijn dus de volken die in dat afgeperkte land woonden. Dus er wordt eigenlijk een verbond gemaakt waar hun dus bij betrokken zijn. Maar in zover betrokken dat ze uitgegroeid worden. Dus er wordt een verbond gemaakt door God. En hun zijn er onderdeel van, weten ze niet. Maar het heeft een dermate uitwerking op hun volken, dat ze dus allemaal uitgeroerd zullen worden. Nou, dat is geen leuke boodschap. Want het verbond wordt gesloten met Abraham en zijn nageslacht. En hun worden wel vernoemd in dat verbond. Maar dat is een hele negatieve uitwerking, heeft dat. Ik wil niet altijd zeggen, als je opgenomen bent in een verbond, dat dat heel positief is. In dit geval is dat eigenlijk heel negatief zelfs.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 Dus we hebben nu verbonden gehad van Noach, van Abraham, wat nog steeds impact heeft tot op de huidige dag. Nu gaan we naar een volgende. En Mozes, daar wordt ook een verbond mee gesloten. U dan spreekt tot de Israëlieten en zegt, u moet zeker mijn Sabbat in acht nemen, want dat is een teken tussen mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat ik jaren ben die u heiligt. Ook weer een verbond, maar ook weer een afgeperkt verbond. Het gaat over Mozes, de Israëlieten en al hun nageslacht, al hun generaties door. Tot in alle eeuwigheid. Moet dat gebeuren. Dus ze moeten de Sabbat in acht houden, want het is een teken tussen hen en tussen hem. En het gaat uit van jaren. Dus nog steeds de initiatiefnemer is nog steeds jaren die dat verbond maakt en die dat ook afperkt. Die zegt "Mijn luister ik maak een verbond dat jullie mijn Sabbat te houden en dat is een teken tussen jullie en tussen mij dat ik degene ben die jullie heidt. Dus God sluit een eeuwigdurende verbonden met het nageslacht van Noach, Abraham en Isaac, Jacob en David. Ik heb die anderen niet meer helemaal uitgewerkt maar dat gebeurt wel. Er We worden allerlei verbonden gemaakt die steeds beperkt worden. Bij Noach was het eigenlijk onbeperkt. Hè? Bij Noach gaat het over alle mensen die uit, daaruit voortkomen. Dus daar vallen wij ook onder. Maar vanaf Abraham is dat niet meer zo. Dan is het echt alleen maar met zijn nageslacht. Rechters en koningen die sloten een verbond met Jawe. Dus dat is van de andere kant. We hadden eerst gehaald van dat Jawe een verbond sluit. Nu zie je dat rechters en koningen die sluiten ook een verbond met Jawe. Maar dat is vanaf hun kant. Jozua doet dat. Salomo doet dat. En Josia doet dat. Priesters en profeten, die sloten ook een verbond met Yahweh. Jojeda staat vermeld als priester, sloten in een verbond. Nehemia deed dat als profeet. Maar Yeshua was natuurlijk ook een profeet. En eigenlijk een priester. En die sluit ook een verbond, een nieuw verbond zelfs, zegt hij. Een nieuw verbond, wat ook eigenlijk tot in eeuwigheid loopt. Dat was met die niet, hè? van Jojeda en Nehemia... Ook van die koningen niet, Dat waren, er waren geen eeuwigdure verbonden, daar hadden hun helemaal geen invloed op. Ze mochten blij zijn als hun verbond zeg maar, een dag zou houden, want ze hadden daar verder geen invloed op. Dus God sluit een verbond, dat is eeuwigdurend. Dat deden de koningen, maak ook een verbond, maar dat is niet meer eeuwigdurend, want daar hebben ze geen invloed op. De priesten en profeten ook niet. Maar Yeshua die sluit weer wel een eeuwigdurend verbond. Die zegt, ik maak een nieuw verbond in mijn bloed en dat blijft ook gelden. Gelden de beloften van God nu ook voor ons nageslacht? Want dat is eigenlijk de vraag. Hè? Van, we hebben gezien dat Hij dus allerlei verbonden maakt. Maar zijn wij nu ook onderdeel van die verbonden? Nou, bij Noach wel. Maar bij Abraham niet. Abraham was het nageslacht van Abraham. Dat gold ook voor Isaac, voor Jacob, voor Israël. Geldt het voor zijn nageslacht? Nou, maar. In het Nieuwe Testament staat dat als wij tot geloof komen. Dan worden wij geënt op zijn volk, toch? Dan worden wij geënt op zijn volk. En dan is er geen verschil meer volgens Paulus. Paulus zegt dan, is er geen verschil meer tussen jood en tussen griek? Betekent dat dan dat wij dan gelden als dat nageslacht? Gelden wij dan ook, vallen wij dan onder dezelfde regels? Komt ons dan de belofte toe? Gelaten 3 vers 26, want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Dus op het moment dat wij dus door de dood, door het water gaan en opstaan met Christus eigenlijk, worden wij dus bekleed met Yeshua, met Christus. En daarbij is het niet van belang... Dat men jood is of Griek, daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw, want allen bent u één in Christus Jezus. Dus het hele onderscheid van wat er eerst wel was bij Abraham, die zegt hem, luister, dat is dus het verbond met jou en al je nageslacht. Ja, dat valt dan eigenlijk weg, toch? Want dat is er niet meer volgens Paulus. Er is geen verschil meer tussen jood en Griek. Dus zou je kunnen concluderen van dan horen wij dus bij dat nageslacht, bij dat verbond wat gesloten is met Abraham en zijn nageslacht. Gelaten 3 vers 29, en als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Nou, dat is eigenlijk bevestiging. Toch? Zou je bijna kunnen concluderen. Ja. Gelaten 4 vers 1, ik zeg echter. Zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van de slaaf, hoewel hij heer is van alles. De erfgenaam heeft in principe recht op alles wat er is, maar als hij niet volwassen is geworden, dan wordt het beheerd door iemand anders en dan heeft hij eigenlijk geen beheer over het hele gebeuren, alleen maar degene die dan eigenlijk uit zijn naam het beheer uitvoert, de bewindvoerder. Maar hij staat onder voeten en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen we nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Nou, dat is duidelijk, hè? Wij waren ook, we hebben wel een belofte gehad, maar we waren onderworpen. Tot het tijdstip. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit, geboren uit de vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Omdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Dus dat is cruciaal. Door hem ontvangen wij de aanneming tot kinderen. Nu, omdat u kinderen bent. Heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw hart. En die roept Abba vader. Dus door dat wij dus in Yeshua zijn. Zijn wij kinderen geworden. En mogen wij ook uitroepen. Abba Vader, tot God de Vader. Gelaten 4 vers 5, dus u bent geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, of een dochter. Hè? Als er een zoon staat, mag u op dochter lezen. En als u een zoon bent, of dochter, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Nou, dan lijkt het erop dat wij dus ook meegenomen zijn in dat verbond met Abraham en met Isaac en met Jacob. Wij zijn erfgenaam geworden. Conclusie. Een erfgenaam geeft zijn erfenis toch door naar zijn erfgenaam. Zo zit onze wetstelsel in elkaar. Als ik erfgenaam ben en ik overlijd en ik heb kinderen, dan gaat mijn erfenis gaat door, nee, rechtstreeks naar mijn kinderen. Dus ook al zou mijn vader bijvoorbeeld, als die de erfenis aan mij toebedeelt. Maar hij leeft nog en ik zou sterven, dan gaat zijn erfenis gaat rechtstreeks naar mijn kinderen. Zo is dat geregeld. Met andere woorden, als ik erfenaam ben, ik ben hier erfgenaam van God door Christus, dan zou die erfenis toch ook doorgaan naar mijn erfenaam, toch? Ja toch, dat is toch het, het effect. Nee, wacht. Dus zijn onze kinderen automatisch kinderen van God. Ja, maar zo, dit, zo wordt er heel vaak over gesproken, hè? van Dat dit dus gewoon een logisch gevolg is van... En maar dat is wel heel belangrijk om dat te ontdekken van, is dat ja of nee? God heeft geen pijnkomen. Romeinen 9 vers 4. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Dat gaat dus echt over Israël. Hey, Paulus kijkt even terug en heeft het over Israël. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is... Wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God boven alles te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Dus hier gaat hij een onderscheid maken. Paulus maakt ineens een onderscheid waar eigenlijk eerst geen onderscheid was. Want, allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn gewoon Israël. Nee, zegt Paulus, daar ben ik het niet mee eens. Ook niet omdat ze Abraham's nageslacht zijn, zijn ze alle kinderen. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. En dat stond heel duidelijk beschreven dat het nageslacht van Isaac het nageslacht is waar God steeds mee rekent. Dus niet Ismaël, terwijl dat de eerstgeborene was, waar eigenlijk alles naartoe had moeten gaan. En toch zegt God nee, net als in het geval van Ezo en Jacob. Ik wil dat de belofte naar de jongste gaat. En dat was in dit geval dus ook. Dus het gaat naar Isaac en niet naar Ismaël. Dat is niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Dus dat is dus een heel andere invulling van het verbond als wat we dus net hadden gezien. Romeinen 10 vers 5. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Nou dit is dus een van de punten waarop je dus zalig wordt. Dus dat is dus niet meer uit het geboren worden of uit zogenaamd je... Afstamming? Nee. Dit is dus zeg maar dat je dus zelf iets moet doen. Je moet zelf beleiden... En je moet zelf in je hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Nou dat is een persoonlijk iets. Dus als jij dat doet word je opgenomen in het verbond. Maar jouw kinderen die zullen dat zelf moeten doen. Dus de erfenis gaat niet door, door jou heen naar jouw kinderen en naar uw kleinkinderen. Nee, ze moeten zelf tot geloof komen en zelf die is doen en gaan geloven. Dus nee, als jij dus gedoopt wordt, ben jij niet opgenomen in het verbond. Sterker nog, het doopverbond wat volgens de kerk een verbond is, is geen verbond. Want het is door de mens gemaakt, het staat niet in de Bijbel, God had een verbond gemaakt wat de besnijdenis heten. Dat was voor de jongetjes, die werden dan opgenomen in het verbond. In dat verbond wat God gemaakt had. Het was een eenzijdig verbond. Hè? Hij betrok wel Abraham en zijn nagelag erbij. Maar hij was de initiator en hij zegt wie erbij horen. Bij de doop is het andersom. Dan hebben de mensen gezegd, we wij maken een doopverbond. En wij zeggen dus dat iedereen die wij dopen, die wordt opgenomen in het verbond met God. Ja, daar hebben we helemaal geen invloed op. Wij kunnen niet tegen God zeggen: luisteren'. Wij schrijven u nu voor dat die en die hoort erbij. Dat kan helemaal niet. Daar hebben wij helemaal geen bevoegdheid voor. Dus dat is een heel raar verbond. Volgens de Bijbel. is het niet door geboorte, maar door wedergeboorte. Dus niet door de natuurlijke geboorte, maar door de wedergeboorte. Dan zegt Paulus: Je zegt gewoon op een gegeven moment van. dan heeft hij het over of, of iemand dus meegaat in het Evangelia of nee. En dan zijn er mensen die zeggen van, hij zegt het is een goede reden om te scheiden. Als je dus tot geloof komt en je partner die gaat niet mee, dan is dat een reden om te scheiden. Je hoeft ook niet te scheiden, zegt hij, want je weet niet of jij tot zaligheid kan zijn van je partner. En dan zegt hij dus die opmerking van, de man is geheiligd in de vrouw en de vrouw is geheiligd in de man. En dat heeft denk ik te maken omdat ze één vlees zijn. Maar het gaat niet zo ver dat hij zegt van, dus hij is ook behouden. Nee, dat kan niet. Degene zal zelf tot erkenning moeten komen. Het Geheiligde is apart gezet. Dus je hebt een beetje een aparte plek. Dus je mag mee naar de dienst, je mag mee. Maar het is niet zo dat je op een gegeven moment ook zegt... ...oké, okay, je hoort er helemaal bij, je bent ook een gelovige geworden. Nee, je bent niet in het verbond. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Daar hebben wij geen invloed op. Wij hebben geen invloed op het verbond. Dat is alleen God die daar... En hij heeft dat verbond ook niet gemaakt, het doopverbond. En dat vind ik zo verpant, want hij heeft dat nergens gezegd van ik maak een verbond met jullie is een doopverbond dat iedereen die gedoopt is, die, die hoort erbij. Nee, dat is er niet. En het verpante is dat Yeshua het wel over heeft, over het dopen. Hij zegt, als je zijn discipline uitzendt dan predik het evangelie aan alle creaturen, aan alle mensen. Als ze tot geloof gekomen zijn, doopt ze dan in mijn naam. Maar ze doen net andersom. Ze doen eerst de, de kinderen dopen. Dan gaan ze prediken en dan hopen ze dat ze tot geloof gekomen zijn. Maar dat kan niet. Je kunt het niet omgedraaien. Het is een hele rare volgorde. Dat is het menselijk verbond. Amen.